4 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur heeft opheldering gevraagd... aan de Ierse autoriteiten over de bedrijfsvoering bij Ryanair. Het tv-programma Reporter meldde gisteravond dat de Ierse luchtvaartmaatschappij... zoveel kosten bespaart dat de veiligheid in het geding is. Zo worden piloten gedwongen om met zo min mogelijk brandstof te vliegen. Drie vliegtuigen moesten in Valencia een voorzorgslanding maken... omdat de kerosine bijna op was...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 In dit uur een aflevering van de Radiovereniging uit 1989... waarin Arend-Jan Heerma van Vos en Wim Noordhoek in gesprek zijn met Nettie Rozenveld. Op 29 december 1921 zag de programmamaakster Rozenveld het levenslicht in Amsterdam. Haar moeder overlijdt bij haar geboorte en ze verliest haar vader tijdens de oorlog. Aanvankelijk is ze actief als Montessori-leidster... maar haar fascinatie voor de radio brengt haar ertoe dit medium op te gaan zoeken. De omroepcarrière van Roosevelt begint in 1944 bij Radio Herrijzend Nederland. In dit programma uit 1989, zoals gezegd, blikt zij terug op haar carrière. De uitzending is gelardeerd met fragmenten uit haar werk. Nettie Roosevelt overleed in oktober 2001 op 79-jarige leeftijd.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 Nooit meer. Heb ik nooit meer gedaan. Het is Klaar. een zware beslissing. Ja, maar ik kan nee, me dat hoor. toch voorstellen. En dat ben je toen gaan meedelen aan de heer Broeks... die de VARA zelf was. En wat zei de heer Broeks toen? Nou, die trok alleen maar met dat kleine mondje, geloof ik. En ik mocht nooit meer voor de VARA radio komen. Nou, dat is een duidelijke deal. Nooit meer vlierenfluiters, nooit meer VARA. Zo he? is dat. Uh, later in de jaren 60 komen er nog twee omroepen. Omstreeks 64 tot 67 de KRO. Gevraagd door Gerard Hulshoff.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 Dat was eigenlijk de man die haar reis in Nederland begonnen is in, in, in Eindhoven. Karel Nort is er toen even later bij gekomen als iemand, inderdaad, wat net die zei, die is door de linies gekomen.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 Het is zelfs zo erg dat ze een student, die hun afgod met rotte appelen gooide, ongeveer gelynchd hebben. Echt Amerikaans, hè. Inderdaad. Weet je, eerst was het Frank Sinatra, toen Amicale, Frankie, ja. en nu... The Voice. Wat zeg je? The Fox? Ach, zuffert. The Voice, oh, the de stem. De... Mm. Maar dames, jij praat normaal, maar maar je moet het ophouden. Je hebt het mij straks vergeten, maar we willen muziek horen, hè? Waarom? This is a lovely way to spend an evening. Haha. Zo, dat heb je doorstaan. Dus nou, nauwelijks. Zo... Maar hoor je hoe goed hij is? Nou. Jawel, ik vind, ik vind hem dus he nog steeds heel natuurlijk normaal klinken. Maar terwijl je, ik dus zien... als een soort opgefokte, opgeklopte... Nee, nee, ik rokename. vind dat je alle, allebei in een, in een historische context ja. moet zien.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 Zoiets, en dat moest jij dan maar doen. Ja. Nou, laten we luisteren. En het gaat ook weer over progressive jazz. En oh god, de, de, de, de, de, de, de. ik verwacht hier het ergste. Luisteraars, naast we staan op het ogenblik Louis <laughs> Armstrong en <and> Jack Teegarden. <laughs> <laughs> en we hebben de gelegenheid om een interview af te nemen. Natuurlijk niet voorbij laten staan. First time going to welcome you here in Holland, both of you. Again, I suppose. I think you've been here about 1930, Mr. Armstrong. No, 1933, somewhere around there.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 Nou, we konden ons net uh, elkaar vinden op de uh, omschrijving Een Enthousiast Jong Ding. Een Enthousiast Jong Ding? Laat het maar leuk. Een Enthousiast houden. Jong Ding. Ja, een heel enthousiast Jong Ding. Even nog uh, een hele algemene vraag. Uh, waar kwam die radio eigenlijk vandaan? En waar kwam die Avro vandaan? Door wat dreven uh, jong meisjes toen toe om naar die radio te gaan? En dan in het bijzonder die Avro, die toch ook een heel specifieke positie altijd heeft gehad.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 hebben de waterstanden ook nog iets bijzonders? Nee, nee niet, niet dat ik me nou herinner. Hmm. Nee. Maar dat ging toch ook gaan vervelen. En toen moest ik kiezen tussen met een bandje naar Egypte gaan of naar de Avro. En waarom ik nou niet met dat bandje naar Egypte ben geweest, heb ik me nog heel vaak afgevraagd.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 Dat ook niet gewoon was daar bij de AVO. Er was ook nog één andere die dat was. En, uh... ja. Maar wel vrij gezichtsbepalend als omroepster. Ja, zeker. Ik trok me daar niet zo zoveel van aan, geloof ik. Heb je dat ja. later wel ooit gedaan? Ja. ja. ja. ja. Dat die afkwam pas later uit de mouw bij jou? Ja. En wat gebeurde toen?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 Ja. Dat maakt toch niet iedereen die daar deed. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat was nee. Maar de, de hele. Dat is niet zo verheffend. De hele maar het samenstelling is schen... van van mensen die daar rondliepen. Ja. Complex. Complex. En uh, ook als je erop terugkijkt, niet echt verheffend, hoor. Ik ook niet natuurlijk, want ik liep er ook rond. Mhm. Mm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 Uh, mevrouw Marsman, <coughs> geïnterviewd over Beatrix, die toen elf jaar was. Dan moet je maar horen hoe dat toe ging. Die kinderen zijn dan nog erg kunstzinnig aangelegd... en wordt dan nog gestimuleerd, die artistieke nee. aanleg van zich? Ja, wanneer dat nodig zou zijn, dan zou het gestimuleerd worden. Maar ik geloof niet dat het nodig is. Oh, gaat het allemaal zo? Ja, eigenlijk gaat er in Soestdijk alles vanzelf. En ik geloof dat dat een waardevol ding is, dat wil zeggen...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 En zo zijn ze eigenlijk altijd bezig met ergens voor. Oh, dat werkt voor anderen, doen ze dat uh, omdat, omdat het zo hoort? Of, of doen ze, doet ze dat werkelijk het eigen vrije wil? Luister dat... eens. Trix is werkelijk een alleraardigst kind. Met een heel groot hart. En ze zou het nooit doen omdat het hoorde. Want, maar ze doet het. Ik neem net zoals straks dat ze niet gestimuleerd te worden om iets te doen...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 Ze was een soort gouvernante. Ze, ze was ja, lid van het personeel. Een beetje, beetje kritisch was toch wel? Nou. Over die appels vond ik wel. Ja? ja? Van welk jaar spreken we? 48? 49 is dat. Nou, dat was kritisch. Ja. maar kritisch Voor die tijd. Gedaan? Ja hoor, daar hoorde je niet over te beginnen over die appels. Wat in de sensatiepers werd gezegd. Dat, nee, het was een begin van veel wat later is gekomen bij jou. Toen kwam de overstap naar de vaardag. Was dat toch dichter bij huis? Uh, de, de, zeker. Een opluchting? Maar, nou, ik, ik, ik moet zeggen dat ik, ik... Ja, echt akelig heb ik het bij de AVRO zeker niet gehad. Ik wou nog even eigenlijk iets vertellen over oh. die AVRO-tijd. Daar was nog een omroepster, Mieke Melger. En uh, daar kon ik het heel goed mee vinden... Dat was een dikke vriendin. Als je Mieke zag, zag je mij. Als je, haar zag, als je mij zag, zag je haar. Hoe is de stand, Mieke? Is dat, de, ja. Die. Ja. Nou, er is dus vreselijk veel meer afgelachen. Maar wij moesten dan op een gegeven moment... een half uurtje voor de vrouw vullen. Op dinsdagmorgen om 11 uur, zeg maar wat. Nou, dat maakte ons al vreselijk aan het lachen. Het idee dat wij dat moesten doen. Maar wij dachten, dat doen wij wel even. Toen zijn we gegaan naar de Spaarnerstad... In Haarlem We hebben daar oude jaargangen van de libellen, geloof ik, opgehaald. We hebben die voor ons op tafel gelegd. We sloegen willekeurig een bladzijde open. Eén deed de ogen dicht, nam de pen en prikte. Wat zullen wij vandaag gaan behandelen? Nou, dat was dan dat wat ik me nog herinner. Hoe maken wij zelf een huisje voor vogels? In de tuin. Nou, Mieke was van ons beide degene die het makkelijkste kon tikken. Dat deed ze dan altijd zo dat ze woorden oversloeg. Dat ik dat absoluut niet meer kon lezen. Dan begon dat. Het licht werd groen in die studio. En wij zaten dus met trillende mond tegenover elkaar. En zeiden, vandaag hoeven we helemaal niet te lachen hoor. Waarop de uitzending begon, rood licht. En wij dus geen woord konden uitbrengen. Ook niet over het vogelhuisje. Of snikkend nog iets zeiden van vanmorgen wil niet het <lacht> hebben <vervolgd. lacht> Maar jullie zaten te giegelen. Te giechelen. Giebelen. Te gieren werkelijk. Ja, van zenuwen en, en, en schaamte denk ik. En uh, ja, ook van wat bespottelijk dat wij dat zitten te doen. Maar wat was er nou toch met de vrouw in de omroep in die tijd? Dat, nou, dat, niks. Ja, bijzonder in, in, in bepaalde hoekjes. Ja, eh, waar ongeluk. het ging om dingen voor de vrouw, eh, libellenachtige hoekjes. Daar, daar mochten ze dan even wat doen en ze mochten omroepen. Maar verder toch eigenlijk nauwelijks iets. Zingen, zo nu dan. Ja. ja. Erg veel giechelen. Heel veel giechelen. Heel ja, veel giechelen, Maar ja. niet voor de microfoon. Jawel, ook wel. Ook wel, Ja. ja. En werd dat ook door mannen toen als typisch vrouwelijk gezien, dat giegelen? Ja, ze maakten je ook wel aan het lachen. Om dat weer te horen. Toen kwamen ze kijken ook naar jullie programma. Ja. Omdat ze ja, zo'n typisch, typisch vrouwenprogramma ja, vonden. Ja, nou, ze vonden dat natuurlijk, ze wouden zien hoe die meiden weer... Uh... De boot in ging. Ja. Het <laughs> was ook wel vermakelijk, denk ik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 en zelfs huishoudelijke oh, gereedschappen. Oh, oh, oh, oh, oh. Ook op dat gebied zien we hetzelfde verschijnsel. Wat betekent dit nu? Wat ons eerst raakt uh, dit, uh... en soms wel belachelijk voorkwam. Wat zij vertelt? Of lange tijd ja, aan die reactie klaar, van jou. Zo benepen. Het is allemaal zo Want, benepen. Dat ik OOO o, o zei. Ja. Ja. Zo benepen. Het is zo benepen. Dat is het eerste woord dat we te binnen schieten, hoor. Ja. Het is zo kleintjes allemaal, zo... Oh, oh, oh, dat vond ik toen ook, hoor. Het was de wereld van de vrouwen, anno 56. Ja, maar dat was dus de wereld. Die vrouw was een raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ja, nee. En uh, in, in dat programma waar zij in op zat, er zaten dus alle vrouwen van de Partij van de Arbeid... en de Vrouwenbond van de NV NVV heette dat toen nog. Ja. En dat ging uh, eigenlijk er alleen maar om, uh, om die mannen... die bij die partijen of die vakbond waren, te steunen. Het ging niet over hun...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 En dan zei ik dus, nou, dan wordt het hoog tijd dat ze wel champignons eet. Want van die slag wordt ze me dik. Zo mocht ook carry niet gebruikt worden. Want dat was dus ter <lacht> beyond daar weleens dus vrouw. Maar dat ging dus allemaal wel macaroni. in. Macaroni, denk ik wel. Ja, dat dus hm. macaroni niet wel. Want een aller aardigste verhaal uit die tijd is, Banu, weet ik niet meer. Nee. Uh, is uh, dat Fendi's Er was een, uh, een arts en die gaf dan uh, dat mijn eigen keuze. Hm. En die. Uh,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 heb ik het nu wat duidelijker gemaakt. Ja. Mm -hmm. Dit is een van die socialistische ja. strijd, strijdliederen... die je altijd verkeerd aankondigt. Ja, dat ik verkeerd aan. Dat stond dan verkeerd aangegeven. En dan zei ik brond dat het uh, de rode roepen was. Maar dan bleek het uh, op ten strijde te Dit zijn. Het is uh, op weg naar het licht. Het is op weg naar het dankje. Oh, dank je. Ja. En dit is uit de vaartijd. Ja, nu moest ik smorgens om zeven uur zijn. Dan dus sliep ik me altijd. En dan kwam ik daar dus in mijn pyjama, heigend. Om nog even te zeggen dat dit het strijdlood was. We hebben geen tijd meer voor Richard Dreyfus. Tot zover dan. U hoorde een uitzending van de radiovereniging. Schriftelijk te bereiken op het adres Schraaflandseweg 65... 1217 E.J. te Hilversum. Ik herhaal dat even. Schlaaflandse weg 65. 1217 E.J. te Hilversum. Voor gezocht, dan wel gevonden radiomateriaal. als mede voor op, dan wel aanmerkingen. Dank ook gaat deze week uit naar voorzitter Anje Herman van Vos. Wim Noordhoek en regisseur Dave van Dijk. en voorts naar Astrid Nauta en Sonja Heijman. voor productionele ondersteuning. Zo'n fijne afkondiging van Cor Gales, het adres aan de weg, daar zou ik echter niet meer naar schrijven. Mocht u die behoefte voelen, dan is VPRO Postbus 11 1200 JC in Hilversum-Beter. Liefst tech-attentie van woord. U hoorde een aflevering van de radiovereniging uit 1989... waarin de heren Herma van Vos en Noordhoek in gesprek waren met Nettie Rozenveld. De programmamaakster die bijvoorbeeld geblinddoekt een pijltje richting een kaart van Nederland gooide... om zo de plaats te bepalen waar ze heen zou gaan... om een documentaire over te gaan maken. Dat waren nog eens tijden. U hoorde overigens ook haar voormalig collega Frits Tors nog even langskomen. Die is afgelopen september 103 jaar oud geworden... en kwam dit jaar ook nog in de publiciteit... als een van de twaalf geïnterviewde oud-nieuwslezers in het boek Iconen van het acht uur journaal van Babs Assink. Nettie Roosevelt werd geboren op de datum van vandaag 29 december 1921. Ze overleed in oktober 2001, enkele maanden voor haar tachtigste verjaardag. 29 december 1890 was een zwarte dag voor Wounded Knee. We Were All Wounded at Wounded Knee, het nummer uit 1973 van de popgroep Redbone. En uh, dat bloedbad onder de Indianen in Wounded Knee in South dakota dateert van 29 december 1890. In 1973 werd het dorp Wounded Knee bezet door jonge leden van de American Indian Movement. Na ruim 70 dagen werd die bezetting gebroken zonder al te veel geweld. Maar er wordt wel melding gemaakt van de mysterieuze verdwijning van 16 personen gedurende die bezettingstijd. En na het einde vonden nog meer Indianen onder onopgehelderde omstandigheden de dood. Zo valt te lezen op internet. Eerder dit jaar, in oktober, overleed de Indiaanse activist en acteur Russell Means sinds 1970 aangesloten bij diezelfde American Indian Movement... en betrokken bij de bezetting van Wounded Knee. Hij werd gearresteerd samen met schrijver en activist Dennis Banks... maar ze kwamen uiteindelijk vrij na een slepende rechtszaak. Voor vragen en opmerkingen over Woord van de VPRO hier op Radio 1... kunt u mailen naar woord.vpro.nl of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum.